11 uur. NPO Radio 1. Met het Plach. Zoete inval hier hoor. Jurgen van den Berg. Jouw zendtijd zit erop jongen. Ja, maar ik zag ineens Felix dus oh, Ik eens ja. even een handtekening vragen. Ja, als je ja. de Felix Muurder ja. ziet, dan kan ik me dat voorstellen. Hij is samen met hobo hoboist Bart Sneeman van het Nederlands Blazersensemble. Vorige week waren ze in Benin om daar een succes van The Hunger Project te vieren. En daar gaat het zo meteen over. Na het NLW met Katrien Straatman.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 De vakbonden protesteren tegen de aangekondigde hervormingen... van president Macron. Die wil onder meer de pensioenleeftijd voor spoorwegpersoneel verhogen...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 In Zuid-Afrika zijn bij een aanslag op een bus... zes mijnwerkers om het leven gekomen. Twee mannen die zich voordeden als mijnwerker... waren gisteravond in de bus gestapt en gooiden met een brandbom. Behalve de zes doden waren er ook tientallen gewonden.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 De politie heeft beelden vrijgegeven van de man die vermoedelijk Reduan B. doodschoot. B. was de broer van de kroongetuige in het proces rond de Mokro-oorlog. De verdachte is afgelopen week einde samen met twee handlangers aangehouden. Er wordt nu gezocht naar de kleding die hij waarschijnlijk droeg tijdens de liquidatie, maar later werd gedumpt. Een aantal gemeenten wil minder Oost-Europese arbeidsmigranten in sommige wijken. Inwoners van Maasdriel en Zaltbommel bijvoorbeeld, klagen al maanden over overlast. Het was steeds erger. Er zijn een paar straten verder bij ons. Er wonen ook oudere mensen. Dan pakken ze de spullen uit de tuin en gooien ze op straat kapot. Het zijn Bulgaren. En wat wij merken is dat die Bulgaren niet altijd weten hoe het hier werkt. Ze zijn laat wakker, ze geven feesten. Kortom, het gedrag is van jonge lui in het buitenland die geld ter beschikking hebben. Gemeenten als Bommel en Tiel willen nu vastleggen... dat er maximaal vier arbeidsmigranten in één huis mogen wonen. Ook moet er een maximum komen aan het aantal huizen in een straat... dat wordt verhuurd aan Polen en Roemenen. Het weer wisselend bewolkt. Later neemt vanuit het zuidwesten... de kans op buien toe. Mogelijk gaat het onweeren. Het wordt tussen de 15 en 18 graden vanmiddag. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 15. Dankjewel, je Katrien. Dennis mooi. wat heb je nog aan files? Er staan er nog 15. Vooral bij Amsterdam loopt het nog vast. Door een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad... heb je een half uur vertraging voor de Koentunnel. Er zijn twee rijstroken dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort ook een half uur vertraging. A16 van Antwerpen naar Breda voor het knooppunt Galder... nog 4 kilometer door een ongeluk op de A58... bij Breda in de richting van Tilburg. Maar daar is de weg inmiddels weer vrij. A59 van Zierikzee naar Os voor het knooppunt Hooipolder... 8 kilometer en een kwartier vertraging. En in België is het nu paasvakantie... en veel Belgen gaan naar de Efteling vandaag. En dat merk je op de N261 van Tilburg naar Waalwijk. Tussen Tilburg-Noord en de Efteling 3 kilometer en 10 minuten vertraging.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 NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilene Plach, Spraakmakers. Met Felix Meurs, Bart Sneeman en spraakmaker André Sebrechts gaan wij het hebben over het bezoek dat het Nederlands Blazersensemble... vorige week op uitnodiging van The Hunger Project... in het West-Afrikaanse Benin bracht. Ze traden op met lokale muzikanten op het Feest van de Zelfredzaamheid. En dat klonk zo. Mooi beeld. Mooi. Bart Sneeban, je bent uh, hoboïst bij het Nederlands Blazers Ensemble. Je was daar voor het eerst en dan hoor je zachtjes zeggen... het komt weer terug. Je had ze moeten ja. zien. Nou, neem ons mee. Ja. Vertel. Ja, je moet je voorstellen, wij, wij zijn, ja, ze zijn zeg maar, tussen aanhangstekens... een gewone muziekgroep die 80 concerten per jaar ongeveer geven. In, in meestal gewoon officiële zalen. En in het officiële circuit of zo. En, nou en, maar um, muziek maken is, is, is een, wel een ideaal middel. om ook uh, verbindingen te leggen, bruggetjes te slaan naar. Uh, ander soort publiek bijvoorbeeld, of ja. ander soort muzici. Uh, dus dat doen we ook heel erg graag. Dus we proberen zeker één of twee keer per jaar een, uh, een tour te maken... in een land die daar normaal uh, niet geschikt voor is, zou ik maar zeggen... waar geen concertzalen zijn, of waar niet normaal concerten worden gegeven. Maar als jij zegt, en, het, het, het beeld, welk ja, beeld dus komt dan meteen nou, op? Ja, dan ben je niet op uitnodiging van het geweldige Hanger Project. Uh, alsjeblieft, Felix. Um, zijn we dus naar Benin gegaan? Het Hanger Project is een, uh, is een, is een, is een uh, organisatie waar wij al jaren sympathie voor hebben. Ook waar we kunnen uh, hal- en spandiensten voor, voor uh, leveren. Um, en Benin, dat is nou echt een landje waar je inderdaad echt no way ooit naartoe zou gaan, want je weet niet eens wat ligt. Nee. Laat staan wat daar te genieten is of zo. Is iets in Afrika? Dat, dat heb ik opgezocht. Tijdens het journaal even, <laughs> ja. ingeklemd tussen Nigeria en Togo. Ja. Klein ja, landje. Moeilijk, ja. moeilijk vinden op de, op de kaart ook, hoor. Maar goed, het is een smal streepje. En, daar, en het is, uh, dat gaat Felix uh, je, je dadelijk uitgebreid vertellen, het is wellicht een van de armste landen ter wereld. Nee. Het, is echt, het is straatarm op een paar rijken na. Uh, en, nou, dus daar hebben wij uh, concerten gegeven, waar bij de eerste uh, in dat uh, wat de Hangerproject het epicentrum noemt, een van de plekken waar de afgelopen tien jaar geweldig werk is geleverd en die, waar enorme vooruitgang is geboekt, die zelfs nu op eigen benen kunnen staan. Nou, die plek, dat was onze eerste concert en dat vertelde ik net, dat ik als ik dat muziekje hoor, uh, dat ik die beelden weer voor me uh, Welke zie. Welke beelden? Nou en dat zijn dus beelden van een de, ze hadden wel een podiumpje gebouwd. Uh -huh. Dat podiumpje, uh, daar konden we net met z'n allen op. Het waren wel samen met al die muzici uit die streek... waren we met een man of dertig. En dat podium, dat was... Ja, dat stond wel. Maar dat bij elke uh, stap. Uh, zeker als ze allemaal gingen dansen. Wat ze dus allemaal deden op dat podium. Uh, ging dat een meter naar links. En een meter naar rechts. En een meter naar voren. En dan moet je bedenken, het was 50 graden. Althans, zo voelde het. Hè? Ja, het was nou. Het was, ja, de, de gevoelstemperatuur was 65. Zeker als wij ook nog een beetje mee begonnen te dansen. Uh, en die schaduwtent uh, boven ons. Die was natuurlijk net op de verkeerde plek neergezet. Waardoor gewoon die zon. Uh, paf! Nee, en zo naar binnen kwam. En dan voor ons was een, een soort zand. Velds. Ja, nou, 20 meter diep en 30 meter breed. Waar die, die ervoor is een soort, soort arena van zand. die bedoeld was voor iedereen om te dansen. Want ja. muziek maken en genieten van muziek. doe je nooit zonder dans. Zelfs op de Broeknug, die wij daar gespeeld hebben. Een klassieke componist. Uh, gingen ze dansen, zou ik maar ja, zeggen. Ik en dan was er dus. De, de, de, onder de tenten erachter was dus de plaatselijke bevolking. mag ik uh, misschien zo noemen? Dus de, de, vooral de moeders en kinderen. en af en toe een vader. Uh, in de mooiste kleren die ze in hun kast he, uh, hebben. En dat is uit. heel mooi. Dat is in ja. de Vlisco, uh, een Flisco ontwerpen. Nederlands bedrijf. Dat gaat Felix ook vertellen zo. Ja. En, <laughs> ik zal ik <het> Felix onderhand dus het woord te geven? Ja. <laughs> ja. <laughs> um, uh, ja. Ik wou het zeggen. Nou, Felix, die staat je daarbij. Dus, moet um, voorstellen, dus dansend, klappend, non-stop bewegend publiek ja, voor ons... Ik denk dat we er wel duizend of zo uh, mannen en vrouwen. Ja. En, en vooral kinderen, hè, want het bestaat vooral uit kinderen het land. Uh, die, die, die, die, die, die, die, die anderhalf uur dat feest hebben veroorzaakt. En ik vind dat het zo nou. knap dat ze dat gedaan hebben met die lokale artiesten. Want er waren ook eerlijk gezegd zangers bij die je. Uh, hier niet op een podium zou zetten. Zelfs niet bij een bruiloft. Karaoke, uh... maar, maar, ze, maar ze waren heel erg populair daar. Dus iedereen uh, stond uh, op van de stoelen Maar ze wat zaten. is dat? De gemeenschapszin? Of waar zit dat dan in? Ja, nou, ze kennen die mensen. Ja. En, nee, nee, daar staat dus iemand is een die is hun. uitgedost ja. als Elvis Presley. Uh, Geen niet echt toonhoogte kan houden. Maar uh, wel uh, een performance heeft. Dan heb ik jou daar. Ja, maar Felix, geef eens een beeld inderdaad van het leven in Benin. Want Bart ik kwam daar. En hij, dit is wat je, het beeld wat je krijgt met het, het, het muzikale. Het, het, het buiten, dat buiten, beeld van, hebben we. ook. Ook. armzalig land, waar ja. een heel, de, de helft van de bevolking nog leeft in van die leme hutjes, uh, zeker in de buurt van waar wij zaten, gestationeerd. En daar waren allerlei vissers en die hadden zelfs nog van die palmbladeren uh, hutjes. Nou, uh, onge ongelooflijk kinderen die nog uh, uh, niks of nauwelijks iets aan hebben. En dan zie je dan toch dat in die omgeving... waar de Hunger Project het werk heeft gedaan... dat daar ja, de levensomstandigheden echt spectaculair zijn verbeterd. Ja, maar het is wel goed om uit te leggen hoe jullie dat aanpakken... bij de Hunger Project, waar jij bij betrokken bent. Mm -hmm. Het is vooral de mensen daar het zelf laten doen. Hè? Het is niet ja. van, we geven ze wat eten en succes ermee. Mm -hmm. Ja, nee, de bedoeling is eerst dat er, dat er wordt gewerkt aan een mentaliteitsverandering. Dus op het moment dat het tussen de oren zit... dat ze zelf doorhebben, hé, hey, we moeten niet meer wachten op die zak gaan. Uh, die eens in het jaar wel langs uh, komt, mm -hmm. misschien... Misschien ooit. Uh, Wij moeten hier niet bij de pakken neerzitten omdat we chronisch honger hebben, omdat we maar één keer bedacht te eten hebben. En, en soms is dat zelfs minder dan één keer. En dat is dan is meer geen cassavepap of nog erger. Op het moment dat ze dat doorhebben, dat ze zelf iets aan hun leven kunnen veranderen... dan eh, komt leiderschap naar boven. En dan zie je dat zo'n gebied zich kan ontwikkelen. Het gaat wat langzamer dan wij denken. Wij dachten eerst dat het kan in vijf jaar. Maar het blijkt dan toch acht tot tien jaar nodig te zijn... voordat ze op eigen benen kunnen staan. En het feit dat ze nu op eigen benen staan, dat hebben wij uitgebreid gevierd. Want wat is zo'n epicentrum dan? Een epicentrum, dat is een gebouw wat ze zelf neerzetten... En uh, waarin alle voorzieningen zijn die uh, broodnodig zijn. Zoals okay. een ziekenzaal, zoals een klaslokaal, een voedselbank... een microkredietbank, noem maar op. En dat, is, dat werd gevierd als het feest dus van, de, van de zelfredzaamheid. Waar het Nederlands samelen dan bij te gast was en waar je dus samen met de lokale muzikanten apart muziek ging maken. Uh, je gaf al aan, want we zijn zo'n net gezelschap wat dan in van die zaaltjes, mooie concertzalen staat. Hoe ging dat samen als goed geschoolde muzici in Nederland met de Afrikaanse muzikanten gaan spelen? Ja, dat is wel een boeiend fenomeen. Dat is wel een soort uh... We hebben ook voorbereid. Dus we, we de oh, artiesten... toch wel? Ja, was dus het niet we te horen, dus, Felix. Ja, jawel, ja. het was niet te horen. Nee. Maar dus dat, dat is wel een, een, een part of the, of, of, van het spel. Dat, dat we, hebben het, we, weten, we weten min of meer van tevoren met welke artiesten. Dus die hebben we geresearched. Mm -hmm. door, door hulp van, van een aantal Beninese contacten die we hebben gevonden. Die weten van waar zit iets bijzonders. We hebben vooral naar muziek gezocht die in die... Afschuwelijk woord trouwens, hè, epicentra. Maar in die dorpen ja. feitelijk, die zo geholpen zijn door de hangen project. Daar in die buurt wonen of afkomstig zijn, zodat het de support van het publiek groot is. Nou, en die hebben. En we hebben daar vaak ook gewoon. Gewoon uh, uh, uh, versies die over de telefoon zijn ingezongen. van uh, voorstellen van hun. van wij willen die, die en die liedjes gaan doen met jullie. of dat, die muziek. Uh, naar Nederland gestuurd. en hebben we een selectie gemaakt. en daar hebben we een min of meer een soort basisargument van gemaakt. Het argument betekent dat je het muziek zet voor zo'n groep als die van ons. Ja. En dus dat hebben we in onze koffer. Uh, in ons laptopje uh, mee. Uh, ik, ik zeg laptopje, Daar was natuurlijk de eerste fout... die we gemaakt hebben, want er is nauwelijks internet ja. in het land. Dus je hebt je wifi. De wifi. Uh -huh. Tot zover de laptop. Je ja, echt, ja. echt nauwelijks, nauwelijks een smsje kunnen ja, versturen. In ieder geval daar in buurt is dus geen internet. We, we ja. praten dus nu echt over het binnenland van Benin... Ja. waar we in een redelijk primitief hotelletje zaten... met alleen koud water en kakkerlak op de kamer. Maar wat na een dag al... Uh, heel goed voelde... Uh, want dat was nog steeds enorme luxe... ten opzichte van de st stad die daar eigenlijk omheen zat. En, en daar hebben we drie dagen... Hebben we, daar, uh, hebben we daar gerepeteerd... noemen wij dat. Hè? In een ontzettend leuke plek... eigenlijk in de buitenlucht... met een, een, een schaduwdak erboven. En alle muzici waren er ook die drie dagen... al onze gasten. En daar hebben we met elkaar uh, na afloop ook... Uh, want dat is het enige wat je daar kon krijgen... is een biertje gedronken. Huh. Maar overdag nog hard gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, maar het verschil is, zij werken, jullie werken met bladmuziek. Precies. Ja. Zij niet. Ja, bij onze, onze basis, zeker in dit soort uh, opdrachten, is de bladmuziek. Maar wie luistert er dan naar wie? Want je moet bij, er Wij, wij, samen luisteren, laten wij komen. luisteren vooral, en dat hangt een beetje van de professionaliteit van die, van die, van die, van die uh, gastsolist af, uh -huh. zou ik maar zeggen. Want er waren bij die gewoon heel beroemd waren in Benin. Dat was zeg maar de de André Hazes van Winin of zo. Die zat er ook bij Don Metok. En die is echt, die, is die, die, die liggen ze, dan vallen ze allemaal op de grond als hij aankomt lopen. Ja. Uh, en die, uh, dat is trouwens een leuke man. Gelukkig, hij is niet helemaal naast zijn schoenen gaan lopen. En die komt ook met een BMW aanrijden en zo. Um, en, Sessie en die wordt ook mee, op handen er, gedragen uh, daar. Uh, die, die had ook klachten over het hotel natuurlijk. Die dat is er ook. <lacht> uh, die zijn er Vonden ook bij, de zou de maar contrast. Zeggen. Maar het gek is, die zijn dan ook heel erg professioneel. Dus daar hebben we eigenlijk dat wat wij voorbereid hebben. Dat wij in ons koffertje hebben zitten. Uh, dat... dat hij was min of meer was het prima. Ja. Maar er waren ook muzikanten die. Ja, die vielen het zo. als van verbazing omver. omdat ze zo'n zo geweldig geluid achter zich hoorden. En ze zijn gewend om het alleen maar met heel klungelig te doen. Um, en dan ook nog geen. Het, ja, niet gewend zijn om een soort vorm in zo'n liedje vast te houden. Dus dan, dan, dan, dan, dan is de, zeg maar de, de volgorde van de elementen van zo'n lied... worden dan door elkaar heen gehaald. Nou, dat kost tijd. <lacht> Want dan moet je... Uh, wij moeten dus, zo'n liedje dan allemaal met z'n allen... Hè? We zijn dan met z'n uh, zestien. Hè? Uh -huh. uh, de, niet één iemand. Wij werken zonder een dirigent of zo. We doen het echt allemaal samen. Dan moet je dan alle zestien moeten snappen... wat het wat de constructie van zo'n lied is. Nou, daar ga je. Ja. We hebben een uh, fragment snap je? Dus van je... de repetitie op dag 2. Even kijken hoe het toen klink, klonk. <middels> Ik vind het toch aardig klinken, toch? Ja, ik ben hoort nu, dus dit, dit is pas de inleiding voordat hij solisten oh, okay. Ja, dat is. er was, was, was ook de Gangbay Brass Band natuurlijk. Die, ja, maar het, die Gangbay Brass Band bijvoorbeeld. Die in, in erbij. Nederland bekend is. Hè? Ja. ja, die is, is, een, is een wereldwijde hit haast. Dat is een soort brass band. Ze hebben daar een brassbandcultuur. band yes. En die Gangbay Brass, dat is, uh, ja, die, die treden in alle grote festivals in de wereld op, zeg maar, voor African uh, blues, African uh, ritmen ja, Dat is echt het hoogtepunt, ja. vond ik hoor. Ja, ja dat is, ze is de gekke ja. band. En die waren er ook. Dus die. die Dagen. Dus dat zijn weer, uh, ja. die, die hadden niet zoveel wat ik uh, mooi vond, overleg nodig. Is dat die rustige nummers, inderdaad, die zij dan speelden, bijvoorbeeld de romans van Jostakowit, dat ging er in als koek. Ik bedoel, zelfs daar gingen ja. die mensen vanuit een dak. Ja, ja het, was wel, het, was, het was wel een heel echt schitterend moment. Mensen die nog nooit dit soort muziek hebben gehoord. En dat is een heel heilig stukje. Zo, het, heel, uh, ja, je zou het heel christelijk gevoel. Uh -huh. zo, heel mooi is het. Nou, dat is niet zo heel lang, hoor, een minuutje op vier of zo. Maar inderdaad, doodstil. Ja, Doodstil, helemaal geconcentreerd. Mij. Ook tweede concert in Cotonou, de hoofdstad. Waar we ook al voor duizend volledig geconcentreerde Beninese hebben gespeeld. Ja. Op, een, op een parkeerterrein zou je het kunnen noemen. En uh, ja, het is heel erg gaaf. Hoe, hoe werkt dit nu voor, voor het project, Felix? Dit is de viering en iedereen haalt daar een enorme boost... aan, aan nieuwe motivatie weer uit, moet ja, ik het zo zien? Ik bedoel, uh, we zijn er een, een, een x-aantal jaren bezig in, uh, in Benin. Er zijn 17 uh, van dit soort epicentra... en er zijn er nu vier uh, zelfredzaam. Dus er zijn vier uh, epicentra die gewoon het zonder ons kunnen. Er gaat geen geld meer naartoe. Maar... En het geld wordt over overigens... door uh, mannen en vrouwen uit het Nederlandse bedrijfsleven. Die hebben zich gecommitteerd aan forse bedragen per jaar... om die, uh, die ontwikkeling daar gestalte te geven. En ja, ik moet zeggen, ik heb ook heel veel bewondering voor die mensen die zijn overigens in grote getalen ook mee geweest om te kijken, om dat feest mee te vieren. En, uh, ja, dus maar ook om, om, om de andere epicentra te bezoeken en te weten waar de, waar de wat ook de ja, midden geslaagde wat gebeurt er, projecten ja. zijn. En uh, dat ze dus inzicht krijgen in dat geweldige poging van jullie om daar een bijdrage aan te leveren. Hm. Ja. En dat duurt dus nog wel een paar jaar. Zoveel is duidelijk. Want dat we moeten nog 13 zelfredzaam ja. worden. Ja, we, we zijn er nog niet, maar uh, nou, het begin is er. Nou ja, Bart is helemaal zo enthousiast. Dus jullie gaan nog wel. Ieder uh, wordt inge, Elk uh, nieuw epicentrum wordt ingeleid, denk ah, ik. Ja, zo, we nou. gaan er zijn, het zou zomaar kunnen dat we over een jaar nu al. Uh, even naar Benin gaan voor een weekje. Om daar met de Gangway Brass Band. op een zoetwatermeer. Ja. waar ze waar zij een podium hebben gebouwd op palen. En uh, om daar een festival met hun te doen. Maar ik wil even. Uh, wat, het, wat leuk is, is dat wij dus de een aantal van die muzici die echt bovenuit sprongen... dat we die uh, in oktober naar Nederland gaan halen. Okay. Uh, die hebben we uitgenodigd om met ons uh, concerten te geven. Want we hebben een hele grote, lange tour... in alle grote concertzalen in Nederland in oktober. En dan gaan we dus een, een, een, een verhaal vertellen... een muzikaal verhaal over dit geweldige land uh, Benin. En dan komen ze hier naartoe. Kunnen we allemaal meegenieten. Mooi, dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Nou nieuws via de NOS dan. Het Joint Investigation Team, dat onderzoek doet naar het neerhalen van de ma 17 heeft de Russische radarbeelden laten onderzoeken. En daaruit blijkt dat een boekraket kan zijn afgeschoten... zonder dat het te zien is op radarbeelden van een civiel radio, radarstation. Jacob Batist is van het Openbaar Ministerie. Meneer Batist, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent die conclusie? Nou, die conclusie onderschrijft eigenlijk... Uh, wat we eerder al in, in september 2016 als JIT naar buiten hebben gebracht... Uh, dat het mogelijk een boekraket is geweest die de MA-17 naar beneden heeft gehaald. Ja. Uh, omdat de Russische federatie uh, destijds ook met uh, een andere uh, uh, ja, locatie mogelijk uh, als, als, als, uh, zou komen... hebben we alsnog onderzoek laten doen naar de, naar de radarbeelden. En dat is gedaan door twee onafhankelijke deskundigen. En die komen tot de conclusie dat uh, een boekraket niet zichtbaar is uh, op radarbeelden. Uh, maar zeggen dat het heel logisch is dat hij ook niet zichtbaar is op dat soort radarbeelden. Want hoe kan het dus dat hij onzichtbaar is? Nou, een vliegt eigenlijk drie keer zo snel als een, als een verkeersvliegtuig. Uh, ja, er zitten filters op dat soort radargegevens. Uh, zodat het heel mogelijk is dat zo'n heel snel projectiel dus niet uh, op radarbeelden okay. zichtbaar is. En als je dan kijkt naar uh, de bewijsmiddelen die er zijn... Uh, en die er waren, uh, dan blijft nog in stand dat, de, uh, dat er een boekraket afgeschoten is. Uh, het standpunt van het Openbaar Ministerie. Okay. En hebben zij nog meer kunnen aantonen wat u nog niet wist? Of nou, eigenlijk is Het is eigenlijk alleen maar een bevestiging van uh, wat wij eerder al wisten. Uh, dus de, de, de, de, de, de deskundigen zijn met name uh, zijn onderzoek gaan doen, omdat er een mogelijk alternatief scenario, dat zeg maar anders was dan als uh, Joint Investigation team naar voren hebben gebracht om dat te onderzoeken. Uh, nou, dat is onderzocht. En eigenlijk wat er naar voren komt, is dat uh, wat wij zelf vonden uh, overeind blijft staan. Ja, is het dan eigenlijk ook bedoeld hier om de hypothese van de Russen uh, te weerleggen? Nou ja, goed, we doen natuurlijk uh, aan waarheidsvinding en iedere uh, vorm van hey, hoe het op een andere manier mogelijk zou kunnen zijn, willen we natuurlijk ook uh, ontkrachten. En dat is bij deze gebeurd, wat u betreft? Dat is bij deze gebeurd, ja, want er, is dus ook, hè, er zijn dus ook geen andere vliegtuigen zichtbaar in de buurt van de MA-17. Uh, waarvan het natuurlijk logisch was geweest dat die ook op radarbeelden dan zichtbaar zouden zijn. Ja, ja. Goed, dank voor die toelichting. Hier Batist is van het ja. uh, Openbaar Ministerie. De Nationale Nieuwsquiz. Lindsay van der Linden is hier weer in Uitberg op zon. Lincy, welkom. Goedemorgen. Om de Nationale Nieuwsquiz te spelen. Opgegroeid in Zeeland. Nu yes. dus woonachtig in Brabant. Yes. Kijk, regio is goed vertegenwoordigd. Zullen we gewoon gaan spelen? De teller staat op nul. Dus hoe dan ook, sta je bovenaan aan het eind van deze Ik ga dag. Ik Dat is mooi toch? Ik klaar voor. Succes. Uh, Boksen boven in de ramen zetten en dan waren ze in de tuin om muziek aan het luisteren. Het was wel uh, af en toe angstig en ook midden in de nacht uh, uh, ruzie en uh, herrie schoppen en noem maar op. Een aantal gemeenten gaat arbeiders weren om woonwijken leefbaar te houden. Er wonen ook oudere mensen, daar pakken ze de spullen uit de tuin en dan ze op straal kapot. De gemeenten zeggen dat buurtbewoners klagen over geluidsoverlast. Er sprongen hier al uh, van platdaken achter in zwembaden die ze zelf gecreëerd hadden. Dat water mensen over de schutting in knalden. Maar dat moet niet in de woonwijken. Te veel bewoners in één huis, te veel migrantenhuizen in een straat... en buren die klagen over overlast. Door het tekort aan woonplekken voor arbeidsmigranten... staat de leefbaarheid in woonwijken onder druk. En dus zinnen gemeenten op maatregelen, Dat schrijft er al vandaag. Het gaat vooral om arbeidsmigranten uit welke regio? Uh, arbeidsmigranten uit de regio, uh, ik geloof, Polen. Ja, Polen. Roemenië, Oost-Europa, Oost gezegd. Ja. Momenteel zijn er meer dan 400.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa... in Nederland aan het werk. En er is een groot tekort aan woonplekken. Een van de mogelijke maatregelen is het beperken... van het aantal arbeidsmigranten per huis. Zo wil Tiel dat er maximaal hoeveel arbeiders in één huis mogen wonen. Ik geloof dat dat over vier arbeiders ging. Dat klopt, ja. Volgens Tiel is dat nodig. Omdat na controle bleek dat in sommige huizen... acht tot twaalf Polen, Roemenen of Bulgaren woonden. Dan vraag drie. Luister mee. Frankrijk, de vakbonden daar, die staken. One of the is for a fight. Wat gaat Macron daar tegen stellen? bedoel, is hij daarvan onder de indruk? Nou, voorlopig doet hij even helemaal niks. Hij gaat vooral zitten en afwachten en gaat kijken of deze staking een succes wordt. With massive strikes, we can change things. And usually the French get what they want. Franse arbeiders <laughs> doen hun reputatie weer eens eer aan. Vandaag begint een nieuwe periode van stakingen. Vakbondsleden in welke sector leggen vandaag het werk neer? Het uh, openbaar vervoer. Iets specifieker? Um, treinen. Ja, treinpersoneel, spoorwegpersoneel. Inderdaad, slechts één op de acht treinen <laughs> rijdt vandaag. Je zit niet voor te zeggen, Murders. Nee, nee, nee, okay. nee, nee. nee dan is het nee, goed. Ze kijkt me geen eens aan. <laughs> Heel slim. Hoe lang gaan de stakingen duren? Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Ik ga voor uh, twee volle werkdagen. Nou, dan maak er maar drie maanden van. Zo. Maar wel twee dagen per week gaat er gestagen worden. Ik dacht zover. Dan vraag vijf. Dat is het geluidsfragment. Je hoort een stem en ik wil graag weten wie dit is. Ik bouw erop. Ik bouwde op. Ik bouwde op. En het bloed stond naar mijn kop. Het was de liefde. De liefde voor de koers. Zeg het maar. maar. Ja, dat kan maar je held zijn als het Niki Terp is. Zeker, inderdaad. Dat uh, klopt helemaal. Uh, hij won afgelopen weekend als eerste Nederlander... Hè, sinds Adrien van der Poel in 1986. De Ronde van Vlaanderen. Wie won bij de vrouwen? Pas. Felix? Van der Breggen? Ja. Anna van der Brecht, inderdaad. De vrouwenvariant van de Ronde van Vlaanderen bestaat sinds 2004. En Van der Bregg is de zesde Nederlandse winnares. Dan zoeken we nog een persoon uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten het oplevert. Dus luister goed. Wie bedoelen we? Vier. Ik stond er jarenlang alleen voor. Drie. Maar vierde de vrijheid met de vuist in de lucht. Ah, dat is Winnie Mandela die spreekt wel gelijk tot de verbeelding. Ja. Hint. Ja, ja, ja, ja, zeker. Voor twee punten was nog geweest. Voor velen was ik een moeder, voor anderen een fraudeur en moordenaar. En voor één punt, gisteren overleed ik in Zuid-Afrika... op 81 jaar leeftijd. Winnie Mandela was inderdaad degene die we zochten. En ik stond er jarenlang alleen voor. Dat had natuurlijk mee te maken dat Nelson Mandela... 27 jaar in de gevangenis zat. Zeven is jouw nieuwsfactor. Dus dat is ook de factor waar we mee gaan vermenigvuldigen. Als we de tweede ronde achter de rug hebben. Die duurt 90 seconden. En laat me de vraag in ieder geval helemaal uitstellen... voordat je... Het antwoord geeft, mag niet gezoefleerd worden. Dat zeg ik nog steeds ik in een volle studio. Dan zijn we die mensen die zijn zo enthousiast. Hè? Nee hoor, Felix, je mag blijven hoor. Altijd even vriendelijk. Goed, wij gaan doorspelen. Tweede ronde: De nationale nieuwsquiz. De politie heeft een 14-jarige jongen opgepakt. in verband met de mishandeling van iemand die een date dacht te hebben via welke app? Kreiner. Is goed. Welke traditie in het oosten van het land leidde tot klachten over rookoverlast en fijnstof? Paasvuur. Inderdaad, de Russische president Poetin bezoekt vandaag welk land? Pas. Turkije. Omwonenden van welke luchthaven stappen naar de rechter... om optreden tegen geluidshinder af te dwingen? Schiphol. Is goed. Welke minister heeft gezegd dat dierenactivisten... bij de Oostvaardersplassen met hun handen van boswachters af moeten blijven? Uh, schouten. Carola, Schouten inderdaad. Sportclubs zijn volgens het Algemeen Dagblad nog niet klaar... voor de invoering van welke wet? Uh, belasting? Nee. nee. Nieuwe privacywet, de AVG. Er komt een voorlichtingscampagne bij de introductie... van de legale verstrekking van welk genotsmiddel? Wiet. De politie heeft een man aangehouden die bij een straatrace in welke stad een ongeluk veroorzaakte? Zwolle, Utrecht was dat. Hoe heet de Egyptische president die met 97% van de stemmen is herkozen? Assisi. Dat is goed. De invoering van dubbeltellende goals heeft in welke sport tot monsterzeges geleid? Voetbal. Het hockey. Welke geestelijk leider riep dit weekend op tot wereldvrede? Mm. Pas. De pauze. Oh. In dat je verschil. In welke stad werden afgelopen weekend twee cafés beschoten? Amsterdam. Dat is goed. Welke telescoop heeft op 9 miljard lichtjaar... de verste ster ooit ontdekt? Mm, de supernova was de naam van de ster? Nee, Hubble-telescoop. Welke voetballer schitterde bij zijn debuut voor LA Galaxy? Uh, dat was Slatan het Ja, en China heeft een invoerheffing aangekondigd... tegen 128 producten uit welk land... Amerika, Verenigde, Verenigde Staten. Staten, dat is goed. Ja, vraag 20, die was nog geweest in het dierenpark in Emmen. Is dit weekend wat voor dier geboren? André Zeeuberg aan jou de eer. Een olifantje. Precies, dat was hem inderdaad. Die dat deed niet is. meer mee voor de telling. Helaas. Helaas, Lindsay. Maar goed, het ging best goed. 9 had jij goed in de tweede ronde. vermenigvuldigd met de score van de eerste ronde. 7 kom je op 63 punten. Buzarig nou, toch? Ja. ja, dat dacht ik. Vaste prijzen zijn ook nog voor jou. Een flesje wijn of olijfolie. Oh, het kan niet op vandaag. Oh, Ik dank uh, alle gasten hier aan tafel voor uh, jullie deelname aan Spraakmakers. En we maken plaats voor Sven. 1 op 1. Goedemorgen. Guylaine, goedemorgen. Wij gaan praten over die wietwet. Waar jij het ook al even in de quiz over had. De vergezeld van een overheidscampagne dat je vooral geen wiet moet gebruiken. Althans, in ieder geval uh, moet letten op de gezondheidsrisico's. Wat gaat deze wet nou precies oplossen? En gaat dat dan ook werken? Daarover gaat het zometeen in. 1 op 1. NTO Radio 1. Eerste hoofdpunten uit het nieuws, Katrien Schaapman. De Spaanse oud-regio-president Puigdemont, die nu in een Duitse cel zit, kan worden uitgeleverd aan Spanje. De Duitse aanklagers onderschrijven het Spaanse uitleveringsverzoek. Het is nu aan de Duitse regionale rechter om te besluiten of Puigdemont ook echt naar Spanje gaat, waar hij wordt vervolgd, onder meer voor rebellie.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 En in Zuid-Afrika zijn bij een aanslag op een bus... zes mijnwerkers om het leven gekomen. Twee mannen die zich voordeden als mijnwerkers... waren gisteravond in de bus gestapt en gooiden met een brandbom. Behalve de zes doden waren er ook tientallen gewonden. Dankjewel, Katrien. Tennis Mooi heeft nog verkeersinformatie. Alleen bij Amsterdam loopt het eigenlijk nog vast. Op de A10 West richting Zaanstad voor het Koenplein... twee kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tussen Breda en Roosendaal... rijden op dit moment geen treinen door een aanrijding. NPO Radio 1 KRO NCRV 1 op 1 Met Sven Kokkelman Dames en heren, goedemorgen. Woont u in het oosten of in het zuiden van het land... en zijn illegale hennepkwekerijen u een doorn in het oog? Blijf dan vooral even luisteren. Want het kabinet heeft de experimentele wietwet klaar. Had dan zijn concept en voor advies rondgestuurd. Meldt de Volkskrant vanochtend. In 6 tot 10 gemeenten in de regio... is straks luchthalen door de overheid gecontroleerde wiet te koop. Vier jaar lang en dan is het weer afgelopen. Een evaluatiecommissie moet dan eerst gaan kijken hoe het allemaal is gegaan... voor we verdere stappen zetten. En in de tussentijd komt er een landelijke voorlichtingscampagne over de risico's van wietgebruik. Want dat wietgebruik, dat moet nou ook weer niet heel normaal worden. Dus de overheid legaliseert iets waarvan ze vindt... dat het eigenlijk niet zou moeten uh, gebruiken. Allemaal in, strijd, in de strijd tegen de drugscriminaliteit en tegen de slechte kwaliteit hennep... die een risico zou vormen voor de volksgezondheid. Paul de Plaag, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de burgemeester van uh, Breda... Uh, en voorvechter van een, uh, een legaliseringswet, zal ik maar zeggen. Wanneer was u voor het laatst zo stoont als een kanaal? Nog nooit. Nog nooit gebloot ook? Nee, want daar gaat het mij niet om. En vindt u ik ben helemaal dit... niet voor cannabis gebruik, ik ben wel voor het oplossen van het huidige probleem. Ja, en vindt u dat? grote is een groot, groot misverstand bij iedereen dat je als je zegt dat het huidige systeem niet uh, loopt en niet draait uh, en uh, dat de, de, uh, het heel erg sterk werkt voor de georganiseerde criminaliteit, uh, alsof je zelf pro-cannabis gebruik zou zijn. Dat zijn we helemaal niet als burgemeesters. Waarom bent u dan voor deze wet? Omdat het een einde maakt aan het hypocrite beleid wat we nu hebben. En het hypocrite beleid wat we nu hebben zorgt ervoor dat we wel spullen mogen kopen in de coffeeshop... wel spullen mogen verkopen in de coffeeshop, maar het niet geproduceerd mag worden. En één ding weet je dan zeker, want dan staat er een illegale markt... en eh, die wordt gedomineerd door criminelen. En daar ervaren we in eh, alle Nederlandse gemeenten enorm veel mee. Ja, en... problemen mee. Maar dat probleem oplossen, die hypocratie, eh, het feit van het gedoogbeleid oplossen... is iets anders dan zeggen, we zijn allemaal zo stond als een ganaal. Ja. Uh, en lost deze wet het probleem op? Maar ha, het is een belangrijke stap. Daarom zijn wij in ieder geval als burgemeester, en vanuit de VNG, zijn we positief dat het kabinet deze stap zet. Ja. Uh, er zijn wel een paar haken en ogen aan deze wet, maar we zijn in ieder geval blij dat we voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis uh, een kabinet hef, uh, hebben... Uh, uh, dat in ieder geval bereid is om mee te denken over de oplossing van het halve ook doodbeleid dat we nu kennen. We gaan erover praten. Welkom bij 1 op 1. Overigens hebben we nog een technisch probleem. Vandaar dat we u even aan de telefoon hebben. Dat wordt zometeen ja. uh, beter. Uh, dan horen we u ook om, uh, op gewone studiekwaliteit. U bent even uit het college gelopen. Hartelijk dank daarvoor. Uh, even naar die overheidscampagne die vergezeld gaat uh, van deze wet. Zo schrijft de Volkskrant uh, vanochtend. Vindt u dat een goed idee eigenlijk? Ja, het past wel uh, bij het idee wat wij in ieder geval ook als gemeente steeds hebben. Het gaat niet om het uh, zeg maar promoten van cannabisgebruik. Uh, het gaat juist nadrukkelijk ook om te wijzen op de gevaren. Uh, ja, en dat je net zo goed als alcohol gebruikt... Uh, dat niet probeert, uh, laat zeggen, dat probeert te ontmoedigen. Ja, dat vinden wij eigenlijk wel verstandig. Ja, uh, ik, ga dus eigenlijk... Over, ik ga nu over op de microfoon. Ja, dat is mooi. Dan kunnen we ja. u uh, op een iets betere kwaliteit horen. Uh, ja. Dus het is eigenlijk net als met sigaretten, zal ik maar zeggen. Waarschuwing op pakjes dat je eigenlijk niet zou moeten roken. Ja, en hetzelfde geldt ook een beetje voor de campagne rond alcohol. Dat je drinkt met mate en dat soort zaken. Ja. Kijk, nogmaals, wat ik net ook zei. Het gaat ons niet om het promoten van cannabis... want we weten allemaal dat het wel ook een aantal haken en ogen heeft... even los van het feit dat het soms ook voor medische doeleinden gebruikt kan worden... Ja. en dat het dan heel belangrijk is. Ja. Maar op zichzelf het promoten uh, van softdrugsgebruik... Ja, dat lijkt ons niet echt iets wat bij de overheid hoort. Uh, nee, maar goed, die waarschuwingen staan op pakjes sigaret... omdat de overheid vindt dat we niet zouden moeten roken. Uh, en is het dan uh, niet een beetje merkwaardig dat de overheid nu iets gaat legaliseren... waarvan dezelfde overheid dan klaarblijkelijk vindt dat we het niet moeten gebruiken? Nee, maar tegelijkertijd wat we nu al hebben is een systeem waarin we de verkoop uh, en de koop in feite eigenlijk al gereguleerd hebben. Namelijk ja. je kunt naar een koffieshop toe. Ja. Uh, maar niet en gelegaliseerd. Nee, maar het is ook geen, het is geen echt gelegaliseerde uh, wiet uh, wat u krijgt. Want uh, als het echt gelegaliseerd zou zijn... dan zou het net zoals alcohol zijn... dat u bij een willekeurige uh, winkel uh, alcohol zou kunnen kopen... en dat ook het, uh, het produceren van alcohol um, laat zeggen, niet, uh, aan, niet verboden is... en aan een aantal mensen uh, toegestaan is. Nee. Want dat is datgene wat er hier aan het voorstel gebeurt. Het blijft nog steeds aan alle kanten verboden. Nou. Maar tegelijkertijd zijn er onder bepaalde omstandigheden... zowel waar het gaat over het gebruik, waar het gaat over de koop... en gelukkig eindelijk ook waar het gaat over het telen... Wordt er uitzondering gemaakt, waardoor er een gesloten systeem kan ontstaan. Ja. waar in ieder geval zicht is op de kwaliteit van de spullen. Ja. en er ook geen ruimte is voor georganiseerde criminaliteit? Nee, dus de overheid gaat controle uitoefenen op de teelt van hennep. die blijft op zichzelf verboden. Uh, en uh, wordt vervolgens aangeboden uh, om de kwaliteit te bewaken. met daarbij een campagne dat je het eigenlijk niet moet gebruiken. Ja. Vindt u dit Vindt u dit nou echt, laten we zeggen, een 10-score in de categorie logica? Nee. Maar in, in, in het leven bestaan helaas geen tiener. Uh, ik weet niet hoeveel tien uur op je rapport heeft gehad. Uh, en hetzelfde geldt voor de politiek. Die bestaan vaak geen tiener. Maar het is dan licht al een verbetering met het huidige systeem. En het is ongeveer hetzelfde, meneer Cocco. Zoals we dat kennen rond bijvoorbeeld uh, de Holland casinos. Of waar het gaat over uh, gewoon het gokken in zijn algemeenheid. Maar het maar gokken is geldt, toch niet verboden? Uh, ja, u mag niet zomaar even in uw eigen winkel een, een gokautoraten uh, neer gaan zetten. En het ja. gokken uh, is wel, wat dat betreft, ook aan allerlei zaken verboden. Het feit dat ja, u maar denkt maar dat het gokken. Maar gokken als verboden, zodanig in casinos is niet verboden. Nee, maar het is hetzelfde geld als u gewoon in een andere zaak gaat gokken. En ja. dus het wel verboden. Waarom hebben we dat bij Holland Casinos zo gedaan? Ja. Omdat we dan ook enigszins controle hebben op datgene wat er gebeurt. Dat we op een gegeven moment ook ontmoedigingsbeleid kunnen gaan voeren. En dat heeft te maken met het feit dat we allemaal weten dat het gebruikt uh, en wordt gedaan. Gokken, cannabis, roken, alcohol uh, drinken. En dat we tegelijkertijd als overheid zeggen. Ja, is het nou verstandig? Is het nou goed dat we dat doen? Nee, en dus ontmoedig je het, maar tegelijkertijd onder bepaalde omstandigheden worden toegestaan. Maar meneer Kokkeman, ik zal je uit de droom halen. Ja. Zomaar, go, zomaar gokken kan niet op een bepaald manier. Als, ik, als u vandaag een gok, um, laat ik zeggen, spelletje zou introduceren, ja. dan weet u één ding. Dan krijgt u binnen de korte keer de overheid achter. Nee, maar het produceren van een gokautomaat is bij mij in weten bij wet niet verboden. Uh, de, de plek waar je dat ding neerzet en exploiteert, moet wel aan regels voldoen. Ja, uh, terwijl het produceren had... van wiet wel is verboden. Ja, hetzelfde geldt even in de discussie, zoals nu in feite eigenlijk uh, de consumptie van uh, cannabis is uh, verboden en de, en, en de handel van cannabis is verboden ja. uh, en dat hebben we een systeem voor bedacht en dat is in het verleden heel erg goed bedacht, namelijk op een gegeven moment op die manier te voorkomen dat straathandel gaat ontstaan, ja. uh, dat we koffieshops hebben. Ja. Uh, is het dan mee helemaal gelegaliseerd? Nee, het is niet helemaal gelegaliseerd. Uh, tegelijkertijd uh, uh, is het, uh, oh, ik, ik zie nu uw technische dingen, dat ik uw naam verkeerd zei, excuses uh, meneer Kokkeman. Ja, dat geeft niet. Uh, uh, maar Ik heb die zoek er lang uh, tegen hoor. Nee, ik ook niet. Dit nee, nee, dat nee, is mooi. Ik zeg het naam verkeerd. <laughs> maar excuses zijn wel op zijn plaats, toch? Dat is ja, nou, dus, uh, helemaal verkeerd, zeg ik. Dat is, uh, het ja. lijkt me niet het belangrijkste in deze uitzending. Nee, nee, nee, nee, nee, maar u nee, zei nee, net nee, wel, en nee, we willen het. de georganiseerde criminaliteit daarmee natuurlijk... Uh, in ieder geval een gevoelige slag toebrengen... dan wel uh, tot stilstand brengen. De vraag is of dat met dit wetsvoorstel dan lukt. Want zes tot tien gemeenten, uh, dat zijn dan de plaatsen... waar je die uh, door de overheid gecontroleerde uh, wiet kunt gaan kopen. Uh, ja. uh, hoe groot is de slag... in de alle eerlijkheid die je daar de georganiseerde drugscriminaliteit mee toebrengt. Ja. En niet zo heel erg groot op dit moment. Maar we gaan ervan uit als gemeente dat het experiment... Uh, zal laten zien dat het een verbetering is. Uh, zowel op het gebied van volksgezondheid. Uh, als op het gebied van. Uh, zeg maar het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. en het beperken van de overlast. Okay. dat na dit experiment. Ja, laat zeggen, het in heel Nederland gereguleerde. wietelt uh, zal worden uh, laat zeggen, gerealiseerd. Nou, dat en is nog maar de vraag. Want, maar... want het is nu voor het vier jaar. wordt het dan toegestaan. dan komt er een commissie. Ja. die gaat dat evalueren. dat duurt in dit jaar gemiddeld zo'n. een jaar of twee, toch? Uh, ja. En in de tussentijd. wordt het weer teruggebracht tot nul. Dus al die mensen dat... die dan. door de overheid gecontroleerde wiet gaan roken in de tussentijd... in die vier jaar. Die staan dan na vier jaar weer voor een dichte deur. Wat helpt dat dan? Ja, en Dat is dus ook niet zo verstandig. Uh, wat in dit wetsvoorstel staat, uh, hebben we ook geconstateerd. Namelijk het feit dat als je het echt daadwerkelijk opzet... Uh, dan moet je, uh, als het goed gaat draaien... en wij gaan ervan uit dat het een verbetering is... ten opzichte van het huidige systeem. Geen 10, zoals ik net al aangeef... maar wel een verbetering is ten opzichte van de huidige werkelijkheid. Dan moet je niet eigenlijk aangeven. En nou wat er ook gebeurt, na vier jaar stoppen we ermee. Ja. Uh, en er moet alles weer teruggedraaid worden. Dat vinden we onverstandig. Ja. Zeker ook omdat er nogal wat investeringen gedaan moeten worden door partijen. Ja, ga je dat nou voor doen voor vier jaar? Terwijl je weet dat je aanloopverliezen gaat krijgen. Ja. Je moet zorgen dat je een gro grote variëteit aan producten hebt. Ja. Omdat je andere straathandel gaat krijgen. Nou, als ja. je dan weet dat je na vier jaar moet stoppen, ja, ja dat vinden we niet verstandig. Nee. Geef het experiment de ruimte en laat het ook dan, als het daadwerkelijk goed draait, zoals we veronderstellen of beter draait dan het huidige systeem, ja. geef dan ook de ruimte om het te kunnen continueren. Maar dat staat niet in de conceptwet als ik het goed heb begrepen. Nee. Nou, dat is ook niet mijn conceptwet, hè? Zeker, nee. Maar hij gaat wel naar u toe. Onder meer naar u ja. in uw hoedanigheid als expert bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Om die wet te beoordelen. Vandaar dat we u ook hebben uitgenodigd vandaag. Ja, dat is ook de reden waarom wij het gezegd hebben vanuit die commissie vanuit de VNG. Op sommige punten zijn we heel blij dat die wet er ligt. Maar op een aantal punten vinden we dat er een degelijke sprake kan zijn voor verbetering. En een van die verbeteringen heeft te maken met het feit dat het maar voor vier jaar is. Uh, ander punt is, wat voor een soort wiet wordt er dan gekweekt? En met name, wat is de werkzame stof en hoe sterk is die in die wiet? Wat wij gezegd hebben, kijk, wij zijn als burgemeesters... en wethouders volksgezondheid, zijn we geen expert om te bepalen welk THC gehad, want daar praat u dan over. Ja, moet het exact stof zijn? Stof, yeah. Ja, die werkzame stof. Ja, die werkzame stof. Over een van de werkzame stoffen. Maar daar, hebben, uh, laat zeggen, daar zeggen wij niet zo gek veel van. Het enige wat wij wel zeggen, zorgt ervoor dat je een aanbod hebt uh, in de shops of in uh, de plekken waar je het spul kunt kopen, de gereguleerde tilt kunt kopen. Ja. Uh, wat concurrerend is met datgene wat er ook Elders wordt aangeboden. Dus minstens je net je zoveel uh, sterke werkzame stof. Dus de, de THC-waarde moet minstens ja. net zo sterk zijn in die van concurrerende uh, die. hennep. De variëteit uh, moet uh, uh, groot zijn, want dat is, uh, is iets wat we weten. Ja. Uh, en de tweede is dat je met die THC-gehalte uh, moet je natuurlijk wel rekening mee houden... waarbij je ook aan de andere kant uh, rekening moet houden met de volksgezondheidsaspecten. Want ja. hetzelfde geldt uh, bier van 5%. Is dat dan minder uh, aantrekkelijk dan bier van 6%? Ik zou het niet weten. Maar goed, tegelijkertijd als die uh, door de overheid gecontroleerde hennep en wiet... dus in die koffieshops terechtkomt, gaan al die andere soorten wiet daar dan weg... Ja, ik denk dat het voor een groot gedeelte, als we de coffeeshops willen we decriminaliseren, willen we in ja. niet meer afhankelijk laten zijn van de illegale markt. Ja. Die wordt gedomineerd door criminelen. Ja. Dan moet je ervoor zorgen dat ze ook echt afstand kunnen nemen ja. van die illegale markt en dus, afstand kunnen nemen van die criminele wereld. Dus, dus, dus dan zeg ik, dan moet je alleen maar spullen verkopen, die vanuit de gereguleerde wiet uh, uh, produceert ja, Dus al, al die, die soorten wiet systeem. die de coffeeshops nu uh, verkopen, die moeten dan uit de schappen? Dat lijkt me verstandig, want anders blijf je namelijk nog twee markten houden. Namelijk ja. een legale markt of ja. een gereguleerde markt om het precies te zeggen. Ja. En een illegale markt. En dat willen we niet, want nee. dan blijven die coffeeshops met één... Nou, Misschien niet maar met één volledige been, ja. maar in ieder geval dan toch met een halve been. Afhankelijk van de illegale markt, die wordt gedomineerd door criminelen. En we maar, willen niet dat we eigenlijk, want dat is het meest principiële, ja. dat coffeeshops die nu een vergunning krijgen van de overheid, ja. een vergunning krijgen vanuit de gemeente om te kunnen uh, verkopen, ja. waarvan we weten dat ze afhankelijk zijn van ja. illegaliteit. Dus dat u zegt, dan moeten in die coffeeshops, in ieder geval in die zes tot tien gemeenten, alleen maar door de overheid gecontroleerde wiet te verkopen zijn. En dus betekent het dat die wiet... Zowel wat betreft kwaliteit, ja. qua variëteit en wat prijs concurrerend moet zijn ja. met datgene wat elders wordt aangeboden. Ja, want die koffieshophouders die hebben al gewaarschuwd, dames en heren, die wiet door de overheid gecontroleerd, allemaal leuk en aardig, maar dan gaan die mensen gewoon op de zwarte markt buiten kopen. Op straat is de vraag, als die variëteit en kwaliteit er is, en ook qua prijs zetten. dan is de vraag waar consumenten naartoe gaan. Gaan ze dan even, als u kunt kiezen tussen een pilsje in een café waar u weet wat u koopt, en weet hoe het geproduceerd wordt, en weet dat het op veilige manier wordt geproduceerd, of gaat u dan op straat een, een laat zeggen, een duister gebrouwen biertje kopen? Ik denk dat de meeste mensen dan naar het café zullen gaan, omdat ze dan weten wat de, zeker, wat, wat de kwaliteit van de spullen is, ja. hoe zeker het geproduceerd is. Ja. Dus ik ga uit dat de consumenten dan ook, die uh, zeggen, niet uh, per se op de straat willen aangewezen zijn... zullen gewoon naar de koffie gaan. Terug naar de criminaliteit. 80 van wat die criminelen allemaal produceren gaat naar het buitenland. De, dat zijn de veronderstellingen van het WODC. Ja. Uh, dat is het onderzoeksinstituut onderzoeks van het ministerie van Justitie. Maar ja, we er even vanuit uh, dat gaan is... dat dit in dit geval niet politiek gestuurd is geweest, deze uitkomst. Ja, ja dat, u zegt het. Uh, dat is allemaal een belangrijke veronderstelling. Uh, tweede, Twijfelt u onderzoek... daaraan dan? Nee, ik zou het niet weten. Maar even het feit Nee, maar dat, er, zijn, er zijn ook andere rapporten van Europol waaruit, nee, waaruit ook blijkt dat. Nee, nee, nee. Dat, nou, ik heb het zit, Nee, er zit een marge uh, van tussen de 20 en de 90 procent. En daarvoor dus 80 procent, is 80% volgens is, is, uh, is het al als uitgangspunt genomen. En weet u dat alle toeristen uh, die naar de uh, Amsterdamse coffee shops gaan uh, en daar uh, consumeren ook worden gerekend tot de export? Omdat namelijk uh, toeristen bij definitie tot de export hoort. Dus iedereen in de, vanuit de buitenlandse afkomst. Uh, die in Amsterdam naar de koffieshop gaan, hoort bij die 80%. Dus uh, laten we op een gegeven moment die 80% niet als maat nemen. Maar de andere kant, en daar ben ik met u eens... is dit de definitieve klap uh, voor de georganiseerde criminaliteit? Nee, natuurlijk niet. Daarom nee. zeggen wij ook steeds... je moet ervoor zorgen dat je reguleert en repressie hebt. Denk ja. niet dat reguleren alle problemen in de ja, wereld... Ja, op te als meer... iemand die dacht, stelt, ja. ja, is lichtelijk naïef. Te meer daar die georganiseerde criminaliteit niet alleen maar doet in uh, softdrugs... althans, uh, volgens sommigen is vanwege die werkzame stof... Uh, wie het ook niet meer een soft softdrug. Maar goed, laten we dat even terzijde schuiven. Er worden ook andere vormen van drugs geproduceerd... waar ze ook heel veel geld mee verdienen. Is het nou straks ja. zo dat de Nederlandse overheid... ook gecontroleerd geproduceerde cocaïne gaat toestaan... of amfetamine... om nee. de criminaliteit de wind uit de zijde te nemen? Nee, maar in Nederland hebben we een systeem bedacht. En dat vind ik dat we als overheid ook een verantwoordelijkheid hebben en onze overheid ook in de spiegel moeten kijken. Kijk, we hebben nergens plekken in Nederland waar we zeggen. hier mag u cocaïne verkopen en hier mag u cocaïne kopen. En u krijgt ook nog een keer een vergunning van vanuit de overheid. Ja. En het feit dat we maar dat wel maar dat doen met, we met wit is. Ja en dus betekent ook dat je als, als overheid dat ik de verplichting hebt om het systeem waar het gaat over wiet, ook logisch en consistent te maken. Maar waarom, waarom dan maken. wel bij wiet en niet bij cocaïne? Omdat we bij cocaïne geen vergunningen geven aan een partij die het mag verkopen. Maar dat is een procedureel antwoord. Dat een nee, pro dat geen proce nee, dat is helemaal geen procedureel antwoord. Dat is een inhoudelijk antwoord. Want ik neem namelijk een overheid die consequent is en consistent is. Ja. Die zegt als je het mag kopen en mag verkopen ja. met, een, met een ticket van de overheid. Dan moet je ervoor zorgen dat de spullen ook ge uh, geproduceerd kunnen worden. Ja. De, dat de vraag doen we bij is hennep wel en dat doen we bij cocaïne niet. Dat doen we bij synthetische drugs ook niet. En dus dat wat dat betreft is dat geen voor verheul. Ja. Is het een principeel verschil. Namelijk, hoe geloof je in de rechtsstaat van de overheid? De vraag is ook of het überhaupt eh, volgens internationale verdragen mag, eh, lees ik eh, uit de mond van ja. Cyril Fijnhout, de Amerikaanse ja, Dat is een, een argument wat je heel vaak in, in heeft, de hier, Ja, nou ja, de International Narcotics Control Board, de waakhond van de ja. internationale verdragen, die heeft in 2016 tijdens een groot congres van de Verenigde Naties nog benadrukt: het is verboden om drugs te produceren voor recreatieve doeleinden, tenzij het om wetenschappelijke of medische doeleinden gaat. Met ja. andere woorden, mag gewoon niet. Nou, en volgens datzelfde systeem mogen de coffeeshops in Nederland ook niet. Nee. Uh, en als ik ga kijken naar de wereld buiten, zie ik dat er heel veel coffeeshops zijn in Nederland. Uh, en het tweede wat ik op een gegeven moment ook zie, is dat ja. er inmiddels heel veel landen zijn, waar er inmiddels uitgebreid geëxperimenteerd wordt uh, met cannabis ja. uh, en cannabisproductie. Dus de vraag is, is dit nou nog daadwerkelijk een reële vraag? Kijk, de vraag is, en dat ook dat uh, is in het onderzoek al naar voren gekomen, onderzoek van de Universiteit ja. van Nijmegen, ja. is dat je vanuit verschillende kanten kunt redeneren en vanuit... De, zeggen, de, de positieve grondrechten, namelijk recht op volksgezondheid... en de ja. overheid die dat moet organiseren... Ja. moet je als je cannabis toestaat om te verkopen... Ja. Uh, toestaat om te kopen, moet je ook ervoor zorgen... dat het op een goede manier wordt uh, geproduceerd... en Goed. dat het op een goede manier wordt gecontroleerd. Goed. U uh, trekt zelf de vergelijking met het buitenland... en met die internationale uh, uh, verdragen die ik dan weer opbracht. Laten we eens kijken naar iemand uh, die uh, heel veel verstand van zaken heeft... heel lang al onderzoek doet naar die uh, drugsindustrie. Twee boeken heeft geschreven, de wietindustrie en uh, uh, polderwiet. Drugsexpert en sociaal wetenschapper Nicole Maastee. Mevrouw Maastee, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar dit uh, initiatief, uh, althans het conceptwetsvoorstel? Nou ja, goed, uh, het, is, het is een stap uh, in de goede richting. En uh, het is nu afwachten ook hoe het verder invulling gaat krijgen. Ja, er zijn nog een hele hoop dingen onduidelijk over uh, hoe dat experiment uiteindelijk gaat uitzien daar is die commissie uh, voor ingesteld. En uh, als het goed is, gaat hij daar allemaal verstandige dingen over zeggen. Maar ja, en Kritiek ook, op die commissie is al dat er geen mensen inzitten... die verstand hebben van die internationale wiethandel. Uh, dat klopt. En ik denk ik ga ervan uit dat ze die expertise wel uh, gaan inhuren... Of, of in ieder geval met de mensen gaan praten die daar wel verstand van hebben. Ja. En het gaat niet alleen over... Hè, want ik ben het eens met wat uh, meneer Feynoud daarover uh, zegt dat er niemand in zit die verstand heeft van uh, wat er gebeurt... op het moment dat je een illegale markt gaat legaliseren. Ja. Dat is ontzettend belangrijk dat je daarna gaat kijken. Het is ook heel belangrijk om te kijken naar uh, internationale ontwikkelingen... Hè, de economische uh, uh, zaken die hier allemaal mee samenhangen. Het is belangrijk om de Nederlandse tuinbouwsector hier er, er, erbij te betrekken... omdat die nu al in het buitenland allerlei uh, expertise leveren en materialen... en dat ook hier zouden kunnen doen. Ja, u bent laatst dus in Canada die... geweest, toch? Dat klopt, ja, dat klopt. En, en uh, klopt het dat ze daar al eigenlijk daar... verder zijn met het experiment dan wij hier... maar dat uh, de Nederlandse industrie eigenlijk alles levert voor dat experiment daar? Ja, klopt. Alles wat je daar... We zijn uh, bij drie enorm grote teeltfaciliteiten geweest... En die zijn nu nog, hè, dat is nu nog voor de medicinale teelt... maar binnen een enkele maanden wordt daar in diezelfde teeltfaciliteiten geproduceerd... voor de recreatieve markt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat zijn ze nu al aan het doen... onder een medicinale vergunning. Hm. En de kassen, de, de systemen, de zaden, alles is van Nederlandse makeladij. Juist, met andere woorden, we helpen dat soort landen al met het legaliseren van wiet. Ja, precies. En, en ja, wij gaan hier met een, met een concept experimentele wet komen. Is dat niet een beetje merkwaardig? Ja, nou ja, dat is een beetje, denk ik, te klein gedacht. He, op het moment dat je ziet dat er zulke internationale ontwikkelingen aan de gang zijn. Ja. Ja, dan is een experiment van zes jaar, is eigenlijk en zeker op, op de kleine schaal hoe zij het zich nu voorstellen... Ja. ja dat, dat houdt eigenlijk een hele hoop ontwikkelingen tegen. Juist. Goed. Nicole Maasle, eh, drugsexpert en sociaal wetenschapper. Hartelijk dank. Terug naar de burgemeester van Breda. Als het ergens anders in de wereld al met met Nederlandse productiemiddelen nou, gebeurt. gebeurt is ook met Breda's eh, productiemiddelen gebeurt, Want we hebben hier een bedrijf wat inderdaad levert, zoals mevrouw Maastelij zei, ja. eh, aan Canada. Ja. Waarom dus gaan we dan niet dat... gewoon in Canada kijken hoe het daar gaat? Leren van hun fouten en dan voeren we het hier gewoon al dan niet in. Waarom moet Nederland dan nog met zo'n rare experimentele wet komen? Als het elders al uh, op een veel grotere en betere schaal ja, gebeurt. Maar het gebeurt natuurlijk ook in Colorado al, in Amerika, het gebeurt ja? in Uruguay. Dus er zijn al behoorlijk wat landen. Ja? Alleen je hebt ook met, te maken met de politieke werkelijkheid. Uh, en die is? en de, en die is dat dit een, uh, vaar, een zwaar uh, bevochten uh, politiek compromis is... Uh, waarin ja, laat zeggen, het experiment uh, hetgene is wat het maximaal haalbare was... denk ik in de onderhandelingen. Met andere dat, woorden, dat het, dat gebeurt, het, het, het gebeurt op andere plekken in de wereld... gebeurt het al, we hadden het zo kunnen afkijken... maar omdat D66 voor is en de rest niet... hebben we voor dit uh, rare experiment gekozen. Nou, VVD was ook voor regulering, want uh, ja. die hebben de draai gemaakt okay, nou, bij goed, de laatste verkiezingsprogramma. VVD en D66, maar het CDA was nooit voor. Nee, uh, en de ChristenUnie nou. ook niet. Nee, en het, het, het, het goede aan een experiment, dat wil ik wel even aangeven... is dat je, juist wat de heer Feyenoord ook aangaf... en wat mevrouw Maasleed net ook zei... Uh, hoe gaat het nou over van een illegale markt naar een legale markt... of ja. een reguleerde markt? Ja. Dat leidt allemaal tot onverwachte uh, aspecten. En dan is het wel goed om te gaan kijken uh, wat, uh, laat ik zeggen, hoe je dat kunt volgen... en welke maatregelen kunt nemen. En het tweede element is... Ja. Ik vind dat er zijn heel veel verschillende vormen om die regulering uh, te organiseren. Je kunt dat met de coffeeshops doen. Je kunt dat meer met social cannabis clubs doen. Je kunt het zelfs helemaal zonder de coffeeshops doen. Ja. Zoals was uh, burgemeester Abotala van Rotterdam heeft ook heeft voorgesteld. Ja. En het zou mooi zijn uh, als in die experiment die verschillende aspecten uh, ook een kans krijgen, Want dan kun je ja. namelijk zien wat werkt het vanuit de doelstellingen volksgezondheid, bestrijding ja. overlast en aanpak georganiseerde criminaliteit. Ja. Welk, welke vorm werkt nou eigenlijk het beste? Juist. Uh, maar goed, resumerend is het dus eigenlijk zo dat u zegt... de georganiseerde uh, misdaad zul je hier geen uh, forse klap mee toedienen. Uh, we doen dit uh, omdat we het nu eenmaal al gedogen. Uh, en een overheidscampagne uh, voeren we ook in... omdat we eigenlijk niet willen dat mensen het gaan gebruiken. Nou, ik vind dat het, eh, als je het zo zou zeggen, dan zou je zeggen van stop op mij. Nee, het feit dat we zover zijn met het accepteren van het gebruik, doordat we zelf als overheid vergunningen afgeven, dan ben je als overheid die, je, die zichzelf serieus neemt en de rechtsstaat serieus neemt. Ja. Dan kun je niet een systeem hebben waarin je wel mag kopen en wel mag verkopen maar niet mag produceren, want dan weet je één ding zeker... dan faciliteer je de illegale markt. Is dit de oplossing voor alle kwalen in Nederland? Is dit de oplossing voor de georganiseerde criminaliteit... volledig uh, schaakmat te zetten? Nee, want als je dat suggereert, dan heb je te veel te hoge verwachtingen... en word je vanzelfsprekend teleurgesteld. Promise les, deliver more. Volgens mij is dat een wijze les die ook bij dit experiment past. U hoort een telefoon. Tijd voor Dries Roeving. Dries, goeiemorgen. Hai, goedemorgen Sven. Ik heb vrij leuke reacties gehad gisteren over mijn, mijn paasverhaal. Er zat zelfs een mail bij van een meneer uit de Jordaan en die zei... zelfs Sven werd er even stil van. Kun je nagaan, Dries? Ja, prachtig. Maar goed, vandaag praten we over wiet. Daar heb ik minder verstand van. Ik heb zelf nog nooit een joint gerookt. Uh, nou heb ik ook nog nooit een gewone sigaret gerookt. Dus. Maar het legaliseren van wiet, dat lijkt mij wel een goede zaak. Het is natuurlijk al vreemd dat je het wel gewoon in de coffeeshop kan kopen. Maar dat het verbouwen mag je het niet. Nou ja, elke dag lees je zowat dat er een wietplantage is opgerold. Dus je zou er volgens mij veel criminaliteit mee kunnen voorkomen als je het gewoon legaal maakt. En vorige week zat ik even bij Jeroen Pauw aan tafel met twee misdaadjournalisten. Ja. En toen kaartte ik daaraan hoeveel moorden het per jaar zou schelen als cocaïne ook legaal zou zijn. Ja. Nou weet ik huis wel dat dat veel ingewikkelder ligt. Maar die hele liquidatiegolf waar we nu al twintig jaar mee te maken hebben... en dan nu recent weer de Mokro-oorlog... komt enkel en alleen voort uit de handel en kook En misschien wat ecstasy. Eh, kijk, die jongens die schieten elkaar echt niet dood... omdat er iemand hun fiets heeft gestolen. En we weten allemaal, denk ik in ons achterhoofd wel... dat er behoorlijk wat kook wordt gebruikt in Nederland. Ik bedoel, als ik nou in cafés zit en in restaurants kom... En daar zie ik mensen soms zo vaak naar het gaan... dat ik denk, hebben die nou allemaal een blaasontsteking? <laughs> dus ik ben voor het legaliseren van wiet. Dankjewel, Ries. Nou, u hebt een medestander, meneer De Plaat. Ja, nou, dank je. Nee, een een terechte discussie. Uh, maar kijk, even echt het verschil tussen cocaïne en uh, hennep... Is dat we als, krok, als overheid echt zeggen, cocaïne mag gewoon niet. En dat het toch gebruikt wordt. Ja, dat is heel, heel, heel, heel zonde, zou je kunnen zeggen. En het leidt tot heel veel ellende. Die ja. moeten we keihard aanpakken, naar mij betreft. Maar waar het gaat over Hennep, jongens, zorg ervoor dat we het nou goed gaan regelen. Zodat op een gegeven moment daar niet de rode loper voor de illegaliteit wordt uitgerold. Want nee. daar wint niemand mee. Nee, maar dat begrijp ik wel. Maar de vraag is in alle eerlijkheid wel of je met dit conceptwetvoorstel, of je daarmee dat nee. doel behaalt. Maar het is eigenlijk, uh, en ik uh, laat ik, zeggen, ik had graag, maar ik zit niet in het kabinet, uh, ik had graag grotere stappen gezet. Ja. Uh, maar ik uh, constateer dat we voor het eerst, uh, na ongeveer 50 jaar uh, gedoogbeleid dat we in Nederland hebben gehad, weer de eerste stapjes gaan zetten en dan ben ik... Komend uit het zuiden altijd een rasoptimist. En dan denk ik, na die eerste stapjes, dan worden de volgende stappen echt gezet. En ja. komen we naar een systeem waarin we uiteindelijk echt toekomen dat we afga, afga, af, af, afscheid kunnen nemen ja. van het halfslachtige gedogen ja. nu. Maar het vergt kleine stapjes, omdat ja, laat zeggen, het de egeltjesdans is. Ja, dus het is een druppel op de groeiende plaat. Het lost de criminaliteit nee. niet op. Maar we nee, doen nee, nee, nee. Ja, dat, nee, is, dat zegt het, u net het, zelf toch? Nee, het, het is de eerste stap op weg naar hetgene wat de echte oplossing is. Nou dat hoopt u, geval, want dat he, is nog allerminst zeker. Ja, maar ik ga ervan uit dat uiteindelijk... Kijk, uiteindelijk, in het begin toen ik in de discussie begon over uh, regulering van de wietteelt... toen leek ja. het echt iets te zijn van een beperkt aantal burgemeesters. Inmiddels heeft 90% van de gemeente zegt... Goed. het moet anders, we moeten reguleren van links naar rechts. Goed. Als we uitgaan van problemen en ja. het niet ideologisch, ideologisch maken... Ja. dan weet ik één ding zeker, Den Haag... Pak die stap, ga die goed. volgende stap. Uh, op. En dan gaat het uiteindelijk goed komen. Het gaat over de aanpak van de hennepindustrie. Mooi. Positief advies dus. Ik dank u zeer voor uw tijd, meneer De Pla, vanuit, ja, ja. vanuit Breda, de burgemeester van Breda was dat. Einde van deze uitzending, einde van de 1 op 1. Dus morgen een nieuwe gast in dit programma. Welkom u morgen en zometeen meteen. Patrick Lodius in de Nieuws-PV. Ah Sven, altijd dronken zijn is ook geregeld leven. Moet je maar denken. Vertel. Caro en CRV.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 Beleg met Sinvest in Duits vastgoed met een verwacht jaardividend van 6,6% dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op Sintfest.nl. Duits vastgoed. Sintfest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie. Paula Morisson-Bekker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in het Rijksmuseum Twente. Paula. Beste ondernemer, financier of adviseur.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 ZZPers doet de boekhouding bij Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een w.